Dit van der Linde met het NOS-journaal. In de Eredivisie zijn vanavond opnieuw wedstrijden gestaakt... nadat toeschouwers bekers op het veld hadden gegooid. Bij FC Volendam Sparta gebeurde dat voor de rust. Later werd de wedstrijd hervat. Bij FC Utrecht RKC Waalwijk belanden er tot twee keer toe bekers op het veld. Volgens de nieuwe KNVB-regels moet een wedstrijd dan gestaakt worden. Maar de resterende minuten mochten toch worden uitgespeeld. Dat was een beslissing van de burgemeester van Utrecht. Het kwam alsnog niet tot voetballen, want de RKC-keeper hield de bal vast tot het eindsignaal. In het centrum van Eindhoven staat een leegstaand gebouw in brand. Het pand is niet meer te redden volgens de brandweer. Delen van het gebouw worden gesloopt om bij het vuur te kunnen. Er komt flink wat rook vrij. Uit voorzorg zijn enkele terrassen in het centrum van de stad ontruimd. Volgens de brandweer werd het pand vaak gebruikt door daklozen... maar het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn.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 Twee Russische helikopters en twee bommenwerpers die vandaag zijn neergestort zijn uit de lucht geschoten. Dat meldt een Russische krant. Wie erachter zit is niet duidelijk. De toestellen kwamen neer bij de grens met Oekraïne. Ze zouden vrijwel tegelijkertijd zijn neergehaald. Het weer, het blijft vannacht droog. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen is het opnieuw een zonnige dag. Al kan het later op de dag in het oosten wat regenen en ook onweren. Het wordt 18 tot 22 graden.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 da da da da da da ja, dan kun je naar de vloer dan met dansen. En je bitch die geeft de acte croissants Of je ziet me op de crème met meven, De gros pom bij de la voor croissants Heel de outfit vee of laurans Hoe dan ook, het is altijd makant Daar ben ik hier geweest, heb daar gestaan liggen een stapel pap in mijn hand Ik, ik, ik ben in een heel gek hotel En er is een pool on the roof Heb je bitch gespeeld met wat balls Dan bedoel ik geen jeu Save brand new tits, brand new tits Maar nog steeds hetzelfde humor Ze wil gastenlijst, maar ze wordt geloosd door precies dezelfde turf. Ja, yeah, bon voyage, hoe bon voyage, ze geurt, spionage, ze heeft nieuwe tatoeages, en kom ze met een glas. Bon voyage, hoe bon voyage, ze geurt, spionage, ze heeft nieuwe tatoeage, ze komt ze met een glas. Yo, elo, shari, kom, zag het, kom, was het, kom, doe het, kom, doe het, kom, doe het, kom, twerk. het, kom, kom, breng het, kom, geef het, kom, bit het, kom, work kom, Oh, kom, kom, het, kom, het, kom, Shadi, kom, het om, geef het konvist bij Rihanna, kom, work, work, work. Vrijdagavond, champagne, nieuwe bitch, nieuwe tanden, NSC, dansje In mijn hotel, tabellandje. Morgenochtend, late check-out Sugar twee croissantjes Vrijdagavond, doe me dansje Doe me dansje, doe, doe dans. In de club en ik ben super wavy Doe me dansje, doe, doe mijn dansje Elke vrijdagavond super episch Doe, doe me dansje, doe, doe mijn dansje En altijd op goed met single ladies Doe, doe me dansje, doe, doe mijn dansje Lafoe en Tenori en Lil Cranny Nieuwe bitch, Aja. nieuwe tanden Aja. Ja, bom voyage, bom voyage hoe ze geurt de spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. En kom bied ze met een glaasje. Kom boyage, kom boyage. Hoe ze de spionage? Ze heeft nieuwe tatoeage. Ze kom bied ze met een glaasje. Yo, Elo Shari, kom zakakom. Als het komt, bid het komt. Als het komt, doe het komt twerk. Elo Shari, kom het kom geef het kom. Bid me niet work work kom word, word, kom, Elo Shari, kom zakakom. het komt, bid het kom. het komt, doe het komt twerk. Elo Shari, kom het kom geef het kom. Bid me niet aan. kom met vijf Weer. Stoot je aan dezelfde steen. Vraag jezelf om in de spiegel op de wc. Al een meest genoeg, maar nog niets geleerd. Geef het meer, geef het meer. Wanneer zal ik genezen zijn? De dokter zegt: Je bent gezond. Maar liefst, ik voel me slecht. Ik ben verslaafd. Lucht. een kus van een gouden morgen And if my love was just a circus You'd be a clown